Start. Mark Hokken met het NOS Journaal. Bij het treinongeluk zijn drie mensen om het leven gekomen. Aanvankelijk meldde persbureau EP zes doden, maar een woordvoerder van de brandweer ontkent dat. Hij zei verder dat er meer dan honderd gewonden zijn. De trein ontspoorde gisteren en kwam deels op een snelweg terecht. Op die weg botsten vervolgens vijf auto's en twee vrachtwagens op elkaar. D66-leider Pechtold beschouwt een appartement dat hij van een vriend heeft gekregen als een privé-kwestie.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 De Nederlandse bevolking blijft in elk geval de komende decennia groeien. Het Centraal Bureau voor de Statistiek verwacht dat Nederland in 2040 ruim 18,4 miljoen inwoners stelt. Nu zijn dat er nog ruim 17,1 miljoen. De stijging komt vooral doordat er meer migranten naar Nederland komen dan dat er vertrekken en doordat we gemiddeld ouder worden. De politie heeft gisteravond zes huiszoekingen gedaan... in het onderzoek naar de schietpartij in Utrecht-Overvecht afgelopen nacht. Het gaat om vier huizen in Utrecht en twee ergens anders. Details wil de politie nog niet delen. Of er aanhoudingen zijn verricht, is dan ook onbekend. Bij de schietpartij afgelopen nacht raakten drie mensen gewond. Een van hen werd in haar huis geraakt door een verdwaalde kogel. Het weer eerst opklaringen waarbij lokaal ook dichte mist kan ontstaan. Lokaal kan ook opnieuw gladheid voorkomen...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 shepherd boy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 FM f m Specializing in Time to fail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 Should Zandvoort, ook op internet. internet. www.zfmzandvoort.nl Down in the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 But it's maybe coming later. A preacher man on my TV says he's got the streets for me.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 En stuur u allemaal fijne dag.